Goedemorgen. ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Schoonmakers in Amsterdam gaan vandaag nog aan de slag om de stad weer een beetje op te ruimen. De afgelopen dagen werd er, net als eerder in andere steden, gestaakt bij de gemeentedienst, maar ze zijn eruit gekomen. Actie reactie, ja, we hebben gewonnen, ja. Gaat u nou aan het werk, meneer? Ja, ja. Vandaag nog? Vandaag nog, ja. Tij ja. hard. Ja, zeker weten, ja. Nou, hij en zijn collega's krijgen een flinke loonsverhoging. Ook zijn er afspraken gemaakt over extra vrije dagen en een thuiswerkvergoeding voor het kantoorpersoneel. De laatste tegenstander voor het Nederlands elftal op het WK komende zomer is bekend. Het is Portugal geworden. De voetbalsters spelen in Nieuw-Zeeland verder nog tegen de Verenigde Staten en Vietnam. Het bevrijdingsfestival in Groningen is dit jaar toch weer gratis. Vorig jaar was daar nog veel gedoe over... omdat je voor het eerst een kaartje moest kopen voor 5 euro. Dat was vanwege de prijsverhogingen... en hogere loonkosten voor personeel op het festival. Alle andere bevrijdingsfestivals in de grote steden... waren vorig jaar wel gratis. Het feest in Groningen dit jaar dus ook weer. En steeds meer mensen crossen in Nederland met hun motorweg. Volgende week wordt de 800.000ste in ons land geregistreerd. En dat is dus een mijlpaal... Deze Belg komt op zijn motor graag naar Nederland. In Nederland is het veel aangenamer dan met de motorrijding. De polder, B-wiggetjes richting zee, richting Eerzeekje, hoestertje eten. Ken je bij ons allemaal niet Zie Ik zie steeds meer motorrijders en ik kan mij ook voorstellen waarom het verkeer vandaag een dag met vierwielen is niet meer aangenomen. De organisatie van voertuigen zegt dat het onder meer komt doordat mensen een nieuwe hobby zochten tijdens corona of doordat mensen het OV niet wilden pakken. Het weer nog grijs met af en toe een klein beetje zon. Later zijn er vanuit het westen wel steeds meer wolken met ook regen of motregen. Het wordt 9 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland staat het compleet vast bij Amsterdam. Door een ongeluk op de A10 West richting de A10 Noord voor de Koentunnel zijn er drie rijstroken dicht. En daardoor staat het compleet stil op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10 over 4 kilometer. En tot zover de verkeersinformatie. ANWB, hoe kan ik je helpen? Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt, alles voor onderweg in één app.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 Stijl ...die in de jaren 50 en 60 ontstond uit rhythm and blues en gospelmuziek... ...bij de Afro-Amerikaanse bevolking in het zuiden van de Verenigde Staten. De term werd voor het eerst gebruikt in 1961... ...om een muziekstijl aan te duiden die sterk beïnvloed was door gospelmuziek. In deze rubriek drie soulsongs van The Tramps, de eerste die je hoorde... ...de staplesingers en Rose Royce die toen populair waren... En blij dat ik je niet vergeten ben, is een populair liedje uit 1975 van klein kunstenaar Joost Nuizel, dat op single verscheen. Ook op single verscheen toen Connie van den Bos met Sjaki van den Hoek en Rob de Nijs met de tot klassieker uitgegroeide Malle Baba. Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien.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 omdat ik steeds ben blijven dromen, dat het nog zo bij zou komen, ben ik blij dat ik je niet vergeven ben. Ik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 Triple Play in dit programma ook aandacht voor de klassiekers. Freddie Mercury zei zelf, het is een van die nummers die zo'n fantasiegevoel hebben. Ik denk dat mensen er gewoon naar moeten luisteren. Erover moeten nadenken. En dan zelf moeten beslissen wat het tegen hen zegt. Is this the real life? Is this just fantasy? So escape from reality Open your eyes Look up to the skies and see blue, I'm just a cool boy. boy I need no sympathy hey, Because I'm easy come, easy go Little high Will you do that? Mamma mia, mamma mia, let me go! Be awesome. As a devil God in Love werd wereldwijd een gigantische hit voor 10CC. De manager Stick Anderson bedacht vaak titels waar muzikanten Björn Ulva's en Benny Anderson teksten omheen schreven. En dit is een voorbeeld van die workflow. De uitdrukking Mamma Mia is een Italiaans gezegde dat letterlijk mijn moeder betekent en wordt gebruikt om verbazing uit te drukken. Blanket on the ground werd ongeveer drie jaar lang aan iedereen aangeboden in Nashville. Billy Joe Spears scoorde daar een grote hit mee. Get on the ground. Remember back when love first found us. We'd go Lisa, geschreven door Jesse Coulter zelf, beschrijft de pijn die gepaard gaat met het daten van een man die niet over een vroegere vlam heen is gekomen.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 And a dollar tucked inside my shoe. There'll be a load of compromising on the road to my horizon, but I'm gonna be where the lights. is een programma boordevol afwisseling. In 1975 waren chansons heel populair... en waren ook regelmatig terug te vinden in allerlei hitlijsten. Door Claude François, Michel Fugain en Ademo... werden daar bijdragen aangeleverd. MUZIEK Et je me demande si ton cœur est honneur, si tu fais l'amour, le soir quand tu t'endors et toutes ces choses, mais pour moi rien n'a changé, je t'ai gardé, je me demande qui touche tes cheveux. En als feu je en ik het goed vind, maar als Ik demande si je existes encore Et En ik je me demande si ton cœur est je Si tu fais l'amour Le soir quand tu t'endors Et toutes ces choses Mais pour moi rien voelt, als je t'ai gardé Et je me demande Si l'on se reverra Et je me demande Si tu te souviendras Si nous deviendrons Simplement des amis Et toutes ces choses Mais tu as dû oublier Volgende week. Dag. Ja. Mais quand ils jouent de la musique, c'est celle de Rufus Thibaud, qui ils rêvent encore de l'Amérique, qu'avait rêvé leur grand papa, qui pensait peu, qui pensait pas. Ah! Nous, les Acadiens, toutes les Acadiennes, Et tous et blanc c'est chouette On se met de la crème sur les joues Mais ceux qui en font la cueillette Finissent la journée sur les genoux Alors soir ils font de la musique Comme celle de Rufus Thibodeau pour oublier que l'Amérique C'est plus celle de leur grand-papa Ça vient changer de cuisson-là Les Acadiens, toutes les Acadiennes, Vont le vont danser sur le violon Sans Américains et sans Américaines, La faute à Kikon, la faute à faute C'est six jours de file Pour une poignée de l'art déballée Il dans la vieille Oldsmaville Et pense à la ville d'à côté Pour écouter de la musique Celle du grand rue Fus Et pour appuyer l'Amérique à la manière de grand papa Y'a plus que ça qui ne change pas les sur le Et à Les Acadiens vont s'entraîner, vont danser sur le violon. Sont américains et elles sont américaines. La faute à qui la faute à Napoléon. Ah,